Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 Uur. Goedemorgen, ik ben Diokat Eerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen geen extra maatregelen om kersgekte in de winkels te voorkomen. De veiligheidsregio's zaten gisteravond bij elkaar en die zeggen afgelopen weekend ging het al een stuk beter dan in het Black Friday weekend ervoor. Die twee weekenden, hè, want daar heb je het eigenlijk nog over, waarin je die extra druk van het winkel het publiek kunt uh, verwachten. Nou dat kunnen we aanpakken zoals we dat nu ook hebben aangepakt. Vanavond is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Dan horen we meer over de coronamaatregelen rond kerst en oud en nieuw. Bij een brand in een flat in Hendrik-Ido-Ambach bij Dordrecht zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. De bewoners van tientallen andere appartementen zijn opgevangen in het gemeentehuis. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar voor de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Een grote explosie bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinter in Brabant. Een gevel ligt er bijna helemaal uit, voor zover bekend zijn er geen gewonden. Twintig mensen die boven de supermarkt wonen moesten hun huis uit, ze worden opgevangen in de brandweerkazerne. In kassen in het Westland vliegen sinds een tijdje drones rond tussen de bloemen. Bram en Short hebben dat bedacht om motten te verjagen. Deze bloemen kweker stond er eerst maar gek van te kijken. Ik kon me niet een voorstelling erbij maken dat de drones dus eigenlijk de insectenbestrijding zouden overnemen. En dat was eigenlijk dat was iets nieuws in de tuinbouw en daar uh, ja, moest ik aan wennen aan dat idee. De beestjes leggen eitjes en de rupsen zorgen daarna voor de ellende, want die beschadigen de planten. Flink balig, maar een drone kan dus waarschijnlijk een handje helpen. Het systeem gaat s'nachts aan, dan worden de plaagmotten actief. En als er een motje voorbij komt en wordt opgepikt door de camera, dan gaat hij daar als een, als een gek achteraan. Doordat hij botst met het insect, komt het motje in de propeller en wordt daar verpulverd en is het probleem opgelost. Het weer, de dag begint koud, het kan ook glad zijn en mistig. Daarna komt de zon er soms doorheen en het wordt 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... is de rijbaan nu weer vrij bij knooppunt Velzen. Toch moet het verkeer nog rekening houden met oponthoud vanaf knooppunt Beverwijk. En ook op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen, loopt het vast bij knooppunt Velzen.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM Met menu. nu ZFM in de ochtend So friend. Just know. i'm not your but just know. i'm not your friend.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 Heel mijn smoking zit vol En van mijn vlinder strikkie knelt het elastiek. Kerstkrans, kip, konijnen en kokoen. Garnalen, cocktail, ham uit de ardennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. En door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. Vallen van de piek. Ja ja ja, kerstmiss, kerstmiss, heel de post staat onder stroom. Maar ja, met kerstbelichten kost de Piek. Kerstras kip, konijnen en koen. Verhalen <middels> cocktail kip met salmonella en meloen. Kerstmiss, kerstmis. in de kamer staat een boom. Met 100.000 ballen van een piek. De Rokai ring wordt ik zo. En naar de kerst ga ik wat doen aan uh, Is de kerstman protestant of katholiek? Kerst, kerst, kerst, kerst, kerst. Blijft u alles? rustig. Oh, geen paniek. Kerst op je radio. Met CFM.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 Sudden joy, a tender Faithful friend that I did. I'm Yeah, man. yeah man. In de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Afgelopen nacht zijn binnen een uur tijd twee Poolse supermarkten zwaar beschadigd geraakt door een explosie in Alsmier en in Heeswijk-Dinter. Voor zover bekend raakte niemand gewond, wel zijn in Heeswijk-Dinter 20 mensen uit de bovenliggende appartementen geëvacueerd. Afname van de CO2-uitstoot in de Europese Unie sinds 1990... komt vooral door mensen met een laag inkomen, meldt Oxfam Novib. De rijkste inwoners van de EU zijn juist meer gaan uitstoten. En het overlijdensbericht van de Amerikaanse acteur Chadwick Boseman... was met ruim 3 miljoen de meest gedeelde tweet van 2020, meldt Twitter in zijn jaaroverzicht. Boseman was onder meer bekend van zijn rol als de superheld Black Panther. Hij leed aan kanker. Het weer nog, op sommige plekken vriest het, later op de dag wat zon en het is vandaag zo'n 3 graden.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 See you. I'd rather feel something I'd rather feel something I'd rather feel something Rip my heart out in the fallout Killing me right now, but I I'd rather feel something than be numb I'd rather feel something De allergrootste kerstdienst, hoor je op ZFM ZFM boy child, Jesus Christ Was born on Christmas Day And man will live forevermore Because of Christmas Day Kom op, die Got you on my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 Ik jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.